2 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De burgemeester van Nunspeet wil met de fietsenbranche om de tafel... nadat er opnieuw een brand in een fietsenfabriek was. Afgelopen nacht vatten voor de tweede keer in een half jaar tijd... opgeslagen accu's van e-bikes vlam bij de fabriek van Stella. In de buurt van Nunspeet liggen drie fietsenfabrieken... verhuurbedrijven en fietsenwinkels. De burgemeester wil in gesprek met al die partijen... omdat op al die plekken batterijen op voorraad liggen... die in brand kunnen vliegen. De veiligheid voor de burger moet worden vergroot, vindt de burgemeester. Vooral de richtlijnen rond de opslag van accu's moeten strenger, omdat die regels nu vanuit Den Haag ontbreken... al dus de burgemeester van Nunspeet. Justitie eist 60 uur voorwaardelijke taakstraf... tegen een lid van de mobiele eenheid. Die reed twee jaar geleden tijdens voetbalrellen op de Koolsingel... in Rotterdam een Feyenoord-supporter aan. Dat was na de nederlaag van Feyenoord tegen stadgenoot Excelsior... De supporter liep een dubbele beenbreuk op. Volgens de officier van justitie deed de Rmeer het met opzet. De Rmeer spreekt dat tegen. Volgens een advocaat maakte hij een inschattingsfout in het verkeer en is dat niet strafbaar. Steeds meer treinreizigers zijn tevreden over de NS, blijkt uit eigen onderzoek van de vervoerder. Vorig jaar gaf 86% procent van de treinreizigers de NS een 7 of hoger. En dat was 10 jaar geleden 76%. Procent. Treinreizigers zijn vooral tevreden over de vriendelijkheid van het treinpersoneel. Het cijfer van reizigers is het laagst op de onderdelen afhandeling klacht of restitutie. En over hoe schoon de trein is. Reizigersvereniging Rover bevestigt dat het beter gaat met de trein. Ze rijden meestal op tijd en ook zijn er minder meldingen over volle treinen, zegt Rover. Het weer. Zon- en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 4 tot 6 graden. Vanavond koelt het snel af. Vannacht kan het min 3 worden. Morgen vrijwel droog en 2 tot 3 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan momenteel geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Gotta do to make you care. And lose ourselves tonight. Yeah. You been looking around, babe. Just to see if you were crazy. But I've been checking you out, girl. Notice just smiling face when I saw that you saw. Baby, what my eyes were trying to say, I'm gonna take you all of this. I uh -huh.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 I seen your e eyes and steppin' on your lies, but you don't hit me, though. No, I don't want no spell mm -hmm. A scrub doesn't.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 En de UNCC, dat wordt toch nooit meer van...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 Ik heb getwijfeld over België. België, België, België, België, België. Dit is het ritme van de winter.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 het nee. is mijn echt dag Stel maar in mijn dag wel. Nee, het serieus wel. Hij is Het is echt mijn dag niet serieus, je het Nee, ik is mijn dag wel. Het is mijn dag. Oh mama! Echt hartstikke lachje. <laughs>